Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albanië heeft een onderzoek ingesteld naar twee Russen en een Oekraïner... die gisteren probeerden een voormalige wapenfabriek binnen te komen. Ze zouden daarbij een onbekende vloeistof in het gezicht hebben gespoten... van twee militairen die hen wilden tegenhouden. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De drie verdachten zijn opgepakt. Ze zouden een blog hebben waarop ze beelden delen... van voormalige militaire Sovjetbasis. Volgens de Albanese minister van Defensie moet uit het onderzoek blijken... of het gaat om bloggers of spionnen... In de voormalige fabriek in Albanië worden nu wapens ontmanteld. De brandweer in Schiedam is nog steeds bezig met het blussen van de brand in een droogdok. Het vuur ontstond afgelopen nacht op een vrachtschip bij Daemon Ship Repair. De rook en de stank zijn inmiddels een stuk minder geworden, waardoor omwonenden hun deuren en ramen niet meer dicht hoeven te houden. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brand woedt op een zeeschip van 138 meter lang dat in Schiedam ligt voor onderhoud. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. In Waalwijk werd het 1-0 voor de Rotterdammers. Vanmiddag won Ajax in Rotterdam met 1-0 van Sparta. En FC Groningen won thuis ook met 1-0 van Go Ahead Eagles. De massasprint van de derde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Sam Bennett. Het is de tweede etappezege van de Ier. Mike Teunissen van Jumbo Visma is zijn rode leiderstruik kwijt. Hij moet hem overdragen aan zijn ploeggenoot Eduardo Affini. De renners reden deze derde en laatste etappe in Nederland door West-Brabant... met start en finish in Breda. Vanavond vliegen ze naar Spanje, waar de Vuelta dinsdag verder gaat in Baskenland.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 Dat je dat precies zou kunnen zeggen, zeggen, zeggen, zeggen. Lijkt ze het mij, hoeft niet, of wel of niet, misschien. misschien Doe mij maar zwart, doe mij maar een blondje Een beetje dat een beetje. Heeft u een gepronceerde duidelijke nee. Nee. Nee, nee, Of verkoopt u. Komt u nou iets terug op deze zaak. Zaak, zaak. Ik dacht een groot.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 zie je vaak een boezemlijn, je walt voortdurend van je fiets, je bent nog niet vijftien jaar, je ziet in jongens nog gevaar, je bent onweer.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 Sail my mijn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 Thank you. Een sloffen van versleten af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 maar ze redden het wel. wel. Op dress daar staan de kinderen, met hun kinderen daar weer bij. Ze zijn best terecht gekomen, alleen jantjes staan erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum, iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum, getogen, oh, gut, het is me wat.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 Geen vaak op beeld voor iets wat ik nu al lang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt. Relativeren en maak dat je het bekijkt. Ach, er is zoveel nagemaakt. Er is maar één ding dat me raakt. Dat is zo'n lekkere, strakke, blonde meid. te verreken want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Een lekkere strakke blonde meid, ja die heet iets Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan Over het stuur gebogen komt ze langs me heen Gevlogen de haren in de wind, een gouden vlak.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 Ze behoorden tot de eerste echte groep soulster in de jaren 60 met megahits als Soulman en I Thank You. En ik vind het lekkerst. You don't know what you mean to me. about your man. coming home as soon as I can.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 Hit, je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is op tijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomaten, Je hebt een baan waarvan je zegt: Hij is niet goed en hij is niet slecht.